Dezeewel hadden jong met het NOS-journaal. Bij een dubbele zelfmoordaanslag op een NAVO-basis in Afghanistan zijn zeker twaalf mensen omgekomen. Zijn volgde autoriteiten burgers en Afghaanse politieagenten. Er zijn zeker vijftig gewonden onder wie vermoedelijk ook NAVO-militairen. Een terrorist te voet liet bij de ingang van de basis in de provincie Wardak een bom ontploffen. Meteen daarna ontplofte een tuk met explosieven.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 Financiën wisten ervan, maar kon er niets tegen doen. Het weer, stapelwolken en flinke zonnige periode. Het is overwegend droog. Het wordt vanmiddag een graad of 19. Morgen plaatselijk wat regen en iets warmer. Dit was het en Dit is John Bakker van de ANWB. We staan een file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij knooppunt Vaanplein, twee kilometer. Door een ongeluk is de weg bij knooppunt Vaanplein helemaal afgesloten. Verkeer richting Europort kan vanaf knooppunt Ridderker omrijden over de Van Brienoordbrug, over de A16, de A20 en de A4. Tot zover de verkeers.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 Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, goedemorgen. Ik heb de tijd niet gedaan? <laughs> ik heb tijd geen radio gedaan. En je een beetje verkouden? En ik ben een beetje verkouden, ja. Kijk maar ik heb er wel zin in hoor. Dan zal ik het maar weer doen. Ja, doe jij maar even. Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland, waar u natuurlijk altijd welkom bent voor een heerlijke kopje koffie. En u kunt ook op het terras zitten. De racevlaggen liggen op tafel. De Gezellig, kussens zijn hè? allemaal in, ja. Alles in het kader van de historische Grand Prix vandaag en morgen op het circuit. Um, de pas, Pascal doet weer de techniek. Yvonne die heeft die doet de koffie. ...en de redactie gedaan, waarvoor weer hartelijke dank. Uh, Bertie Vervorst zit naast mij voor de presentatie. Ja, en naast mij zit Ben Zonneveld, maar dat wat, had u vast uh, al gehoord. Uh, ja, wat gaan we allemaal doen? We gaan het hebben over politiek in beweging. Een tijd geleden was hier uh, Steffen van der Pool, die probeerde eerst de watertoren omver te duwen... ...maar het bleek een strekkering te zijn. En hij had een meter aan zijn riem waarop stond hoeveel stappen hij had gedaan. Uh, daar gaan we het zo eens over hebben. Daarna komt uh, Tony Zwanenburg. Ja, bedrijfsleider van de Slipschool en coureur geweest. Wat zou hij ons gaan vertellen? Ja... Ik denk over... De... Over slippen. Over slippen. Ja. ja. Gevonden voorwerpen. Uh, breng naar de gemeente. En hoe gaat dat dan verder? En hoe werkt het kalyon? Dus ja. van alles gaan wij uh, en dan horen. komt Erik Leffert. Lefferts. Ja. is Berg. Hij... Eerst nieuws. Oh, ja. Dan komt de Berg over de Ventersplaatsen. Er zijn er een heleboel en er moeten een paar geschrapt worden. Dus we willen wel eens weten wie er nou weg moet en wie er mag blijven. Ja. Dan, dan krijgen we het Alzheimer Café. Hans, en de Hans Houweling Hans Houweling is daar de, uh, de trekkende kar over en die gaat ons vertellen wanneer, waar en hoe En dan uh, een van onze vaste medewerkers Ja, meneer Rijmers, meneer Hans Rijmers Jess in Zandvoort Yes Het nieuwe seizoen is begonnen Ja Dus uh, we gaan eens kijken wat hij in het winterprogramma neerzet in de krocht En uh, we, hebben, we gaan gelijk beginnen hè, oh. heb ik begrepen Ja, we gaan niet eerst een muziekje doen Dus uh, we gaan gelijk uh, beginnen met uh, Stef van der Pol Stef van der Pol, goedemorgen Goedemorgen Welkom Dank u Zit, en, uh, zit ik hier nou ineens met twee regisseurs? <laughs> ja. ja, vrouw op de nee, tafel nee, nee, hè? Gekkigheid nee, nee, nee. ja, nee. op de zaterdagmorgen Nee, dat hadden we al afgesproken okay. dit, ja. toch? Ja. En uh, dat we gelijk zouden gaan beginnen met Stefan, want hij zit er al even En uh, die meneer, is de cooldown heeft hij al gehad, want hij is natuurlijk al druk aan het sporten geweest Ja, ja vertel ja, voor, Vorige keer uh, was je nog in de zweet, heb je nou eerst gelopen en, uh, of heb je al gelopen? Ik heb vandaag nog niet gelopen. Nog niet gelopen. Nee, nog niet hard gelopen. Nee, Kijk, nee druk, druk, druk. Maar uh, dat komt uh, morgen en overmorgen vast wel weer goed. Dus daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Maar ja, waar we. Ja, sorry, we ja, het nee, over, ja. over stappen hebben. Ja, ik was lopen, je hier binnengekomen en uh, ja. toen hebben we hebben het daar zo over gehad. Uh, een aantal mensen binnen het raadhuis heeft een stappenteller om zijn, uh, om zijn riem. En elke stap wordt geteld. Uh, uiteindelijk heb ik een keer een tussenstand gezien. Ja. Ik weet niet meer wie er bovenaan stond. Uh, Andor heeft uh, daar heel ja. erg, uh, onze eigen wethouder heeft uh, goed gescoord inderdaad. Maar uh, deed hij mee als wethouder of als politieke partij? Want CDA scoorde ook nogal. Nou, hij deed mee als wethouder. Oké, okay. ja. dus er zijn diverse groepen die dat gedaan hebben. Ja. Wanneer is het begonnen? We zijn in juli begonnen, daar hebben we de eerste week gehad en volgende week, maandag, begint de tweede week. En dan hebben we er nog eentje eind september, dus de derde week. Oké, okay, dus de, de dus drie, drie de worden week. dan bij elkaar opgeteld. Ja, en uiteindelijk in een overzicht inderdaad ja, van uh, wie Grootse, de, de meeste stappen heeft gezet. De grootste presentatie. Ja. Ja. En het is dan dus, met die stappen wil je dus laten zien dat er dus een heleboel politici zijn, die dus, of gemeentemensen, die dus te weinig lopen. Ja, zo kun je bewegen. het zien. Kijk, het is begonnen eigenlijk in, in Woerden um, is samen met het NIGZ en de uh, nou, gezondheidsorganisatie. En die hebben bedacht nou, misschien is het leuk om een ludieke actie te verzinnen waardoor we mensen in beweging kunnen zetten en het laten zien naar nou, het belang van, uh, van actief bewegen. En toen hebben ze gezegd nou, misschien is het leuk om dan het bestuur te vragen en dan uh, burgemeester uh, en wethouders maar ook uh, uh, ja, de raadsleden. En om die dan te vragen om gedurende een drietal weken, zeker gedurende de verkiezingstijd ook. Hè, volgende week, uh, nu lopen ze ook over straat om, uh, om, om kiezers uh, te werven. Uh, is het wel heel leuk om te zien van, nou ja, wie zet dan de meeste stappen. En dat, geeft dan, dat draagt dan naar buiten toe eigenlijk van jongens, uh, iedereen die in Heemstede of in Zandvoort woont. Want ook Heemstede doet mee. Uh, doe mee en, en laat zien dat ook jij actief bent. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte van uh, de uh, actie en het element van kijken wie de meeste stappen zet, dat, dat stimuleert alleen maar om, om, uh, om mee te doen en om uh, ja, wellicht een stapje harder te zetten, <laughs> een stapje extra te zetten. Wie zijn de spelers? Uh, wie zijn de spelers? Nou, op dit moment in ieder geval uh, burgemeester en wethouders die, uh, in, in Zandvoort. We hebben, um... En nou weet de namen niet zo snel uit mijn hoofd hoor, maar misschien hebben jullie nog op papier staan. Nou, ik had in ieder geval... wel al een kleine tweestrijd gezien tussen uh, twee leden van het CDA. Klopt? Twee hardlopers, ja. Gert-Jan en uh, Gijs. Ja. Maar inderdaad. die zijn natuurlijk ook al uh, op zichzelf sporters. Of is het ook om het sporten te stimuleren? Nou, het gaat natuurlijk om het bewegen ja. stimuleren. Ja, dus sporten wordt daar natuurlijk ook bij bewegen en sporten. Het ligt uh, ligt dicht bij elkaar. Um... Ja, en hoe meer mensen daar aan deel gaan nemen, een aantal ambtenaren hebben daar aan deelgenomen. Ik heb al inwoners die er aan deelnemen, ik heb Heemsted een topsporter die er ja. aan deelneemt. En het geeft ook een heel, heel goed beeld van, nou ja, hoeveel loopt die, die, die, die wethouder die uh, een meerdere dagen per week achter zijn bureau zit. En hoeveel doet die topsporter uh, aan bewegen. En dan ligt natuurlijk ook dan wat voor sport hij doet, hoeveel ja, die beweegt. Maar op zich heeft het wel een, leuke, een leuk idee. Deze topsporter had dan een iets minder goede week. Dus die, uh, die liep geloof ik iets van 15.000 of 16.000 stappen per dag. En wat doet hij dan? Nou, dat is best veel. Uh, dit was een Schaatser. Schaatser. Nou, die zijn meestal wel bewegelijk, toch? Ja. ja. Maar ja, goed. Duur sport, is dat, hardlopen. Wat, nou, dat is wel raar. ja. Hij ja. houdt voor uh, de fiets, hè? Kun je even met ja, fiets dan, dan telt hij niet. Nee, dat telt nee. Niet. Nee. Nou ja, op zich, die, hij neemt hem wel mee. Maar, uh, want zou hij, dan zou telen? eigenlijk niet eerlijk zijn. Ja, hij telt wel mee. We hadden hier uh, Peter Zwets, een van de ambtenaren uh, bij onderwijs. En uh, die heeft, wie ook elke dag, vanuit uh, Bennenbroek naar, uh, naar Zandvoort toe. En, weer. en je merkte wel dat zijn uh, aantal stappen uh, wel hoger lag dan, uh, dan de gemiddelde. Uh, ik had het, deel. het idee dat hij, dat hij echt werkte op, uh, op, op het set op de grond. Ja, dat zou je zeggen, maar hij pakt ja. ook wel de, de, de fietsbewegingen. De, de, de, de. Ja. ja, kijk, als je in je binnenzak gaat zitten, dan, uh, dan gaat hij dat de, niet de, redden. De, de, maar als je al gewoon niks. netjes in je riem ja, ja, ja, ja. en in je broekzak doet, ja, dan werkt het dan, dan dan dan wel juist. En dan, uh, ja. Deze drie weken die, uh, die tel je op en die deel je door. En uiteindelijk komt er iemand uit die het dan heel veel gelopen hebt. Nou ja, kijk, we willen dat niet... We willen het niet persoonlijk maken. We willen er geen namen aan, uh, aan verbinden. Dus dat hebben we bedacht. Eigenlijk nemen we de partijen nemen we een gemiddeld aantal stappen. Dus stel de stappen op. Je deelt hem door. En uh, het aantal dagen dat we gelopen hebben. En dat is het aantal stappen dat je gemiddeld de partij heeft gezet. Of dat de groep heeft gezet die, die deelneemt. En alleen de uitschieters uh, pakken we dan nu uh, dan uit. En uh, in dit geval was dat hier in Zandvoort. Was dat andere Zandbergen. Die daar uh, positief uh, bovenuit schoot. En met enorm veel, uh, veel stappen. Dus dat, uh, ja, dat vonden we wel uh, de moeite waard om dat te belonen. Nou ja, hij is in Kenia geweest, bergje op bergje af, dat gaat ook nog <lacht> ja. wel... Uh... Ja, nou ja, ik hoop dat hij dit jaar, <lacht> of uh, volgende week, weer, uh, weer meedoet. En, uh, nou, dat is ook de boodschap natuurlijk, uh, oh ja. iedereen... Ja? Ja, uh, iedereen moet meedoen, daar wil Daar ja, aan daar daar het, het eigenlijk om. eigenlijk, komt, ja. laat je zien, door een aantal mensen zo'n stappen te laten geven... van jongens, dit wordt er gelopen, ga het ook eens doen. Ja, en je wordt bewust van het aantal stappen dat je zet. En ik heb het nu zelf ook al een... Uh, nu deze week meegelopen, vorige keer meegelopen en deze week weer... Er zijn bepaalde dagen, en bijvoorbeeld de zondag, dat je maar 3000 stappen zet. 3.500 stappen zet ongeveer. Het is echt heel weinig. Ja, hoeveel, je... is het, hoeveel is het in ja, meters? Met nou ja, als, als je. Op, af, telt hij ook. 10.000 stappen is zeg maar 6 kilometer, 5, 6 kilometer. Oh, reken het maar uit, maar als je dan uh, als je dan dus maar 3000 stappen gezet hebt op een, op een dag, dan heb je eigenlijk maar heel weinig gedaan, en dat is echt over de zondag. mensen hebben dan uh, een rust, die gaan lekker op de bank zitten, tv kijken, hebben een familiebezoek of wat dan ook, en dan bewegen je dus eigenlijk te weinig, uh, op een kantoordag uh, merk je dat ik ook veel minder loop, en als je dan in één keer uh, naar buiten gaat, omdat je een activiteit hebt, dan zie je ineens die meter weer uh, omhoog schieten, en dan denk je, ja, het zijn maar kleine dingetjes, als je trap gaat lopen krijg je veel meer stappen erbij, ben je actiever hm. dan dat je constant weer die lift pakt. Nou, dat zijn allemaal dingen waarvan je je op dat moment bewust wordt. En wat is de gemiddelde aantal stappen wat een gewoon mens zou moeten doen? 10.000 ja. stappen per dag. Dat ik, ik riep net al. 10.000 stappen per dag zou je eigenlijk moeten lopen. En uh, ja, dat is 6 kilometer. En dat is best een, dat is best veel. Ja, als dat je dus, als. je doet ja, ja. de golfbeweging al. Golfbeweging is inderdaad wel, uh, ja, daar kom je ja. al heel eend. Maar ja, goed, dat staat dus ook een beetje voor die beweegnorm. Hè? 30 minuten bewegen per dag. Uh, uiteindelijk kom je uit op de 10.000 stappen per dag. En, omdat je die 30 minuten erbij haalt. Hè? Uh, in, in de sportwereld. Ik wil niet zeggen overspoelen. Maar er worden wel steeds dingen bovenop gegooid. Hè? Die, die stappen. Uh, 30 minuten dit. Uh, ochtendgymnastiek, Kijk naar de Doe Mee met TV. Ja. Dat heb ik gehoord. Dat is heel vroeg geworden. Soms partijen zes. Ja, maar part je, je, ja dus <laughs> voor, de, voor de vroeg op. <laughs> ja. Ben je niet bang dat, dat er te veel van dat soort dingen komen? Nogmaals, een, een, een begrijp ik niet verkeerd, sporten moet gestimuleerd worden. Ja. Maar schijn je niet kunnen denken, god, dat is weer zo'n actie. Ja, dat zou kunnen. Ja, die... Want die 30 minuten, je ziet bijna elk dorp wat je binnenuit staat tegenwoordig zo'n bord. En ik ja. denk dat ja, dat, is, dat heb, ook geen is. Dat is ook geen actie. Dat is meer, dat is meer een, een, een statement om aan te geven, joh, 30 minuten bewegen per dag is gewoon belangrijk ja. en ga daarmee aan de slag. Ja. Dat, meer is het niet. En dan heb je de bewegenorm uh, die ook aangeeft. Uh, Even kijken, ik weet hem, uit mijn hoofd kan ik hem zo niet reproduceren. Maar goed, het zijn eigenlijk twee normen waar we, waar we aan vasthouden. En wij handelen dan met die 30 minuten bewegen. En daar, is, daar hangen we eigenlijk alles aan vast. Die 30 minuten bewegen is het logo. En voor de rest moet je proberen om aan die, aan die norm te voldoen. Nou, Kijk, want, een van die acties is dan want alleen maar 30 minuten bewegen per dag. Ik bedoel, er komt natuurlijk ook je eetgewoontes bij. Tuurlijk. Nou, dat is één van de dingen ook waar we En op een hele simpele manier. Kan ja. je dat veranderen en uh, veel gezonder doen. Zonder dus ja. alle gifstoffen en... Ja. Nou, dat is wat, er, wat daar inderdaad ook nu weer bij komt. Van, joh, nou, we hebben nu het bewegen te ja. pakken, maar dan pakken we ook nog een stukje voeding eh, Ik denk dat aan. dat ook heel belangrijk is. Ja. Hoeveel mensen ontbijten er niet eh, per dag? Ik, Ik maak mezelf niet. Ja. niet. Niet, niet per dag. Niet ontbijten. Als we de daar gelegd. al mee beginnen, zou dat al een, een goede start zijn. Ja, natuurlijk. Er is geen motor die werkt zonder brandstof. Nee, ook en die dat? motor moet ja. eerst gestart worden. Ja, en maar die gestart wordt. doe er ook de goede brandstof in. Nou, ja. Ja. Anders loopt hij ook niet. Maar daar moet je dus advies over krijgen. Over dat bewegen even. Een tijdje geleden is uitgekomen dat in Zandvoort de dikste kinderen hebben, dus die, ja. de, die eten dus of proepen ja. te veel. Ja. Komen die nog in, in, uh, in, in beweging? Zit daar nog actie in wat betreft de gemeente Zandvoort? Ja goed, we zijn continu bezig met, uh, met acties. Mm. Denk überhaupt aan het bewegen natuurlijk gewoon De eustoppas die al jaren draait. Maar uh, denk ook aan de projecten die op scholen draaien. De bereidde ja. schoolactiviteiten, de activiteit tussen school, voor, tussen en na scholen, uh, Lesprojecten die we samen met de scholen uh, proberen te doen. We zijn nu bezig. En ik zeg niet dat het gaat lukken, want anders krijg ik meteen <laughs> allerlei mensen op mijn dak. We zijn bezig om samen met uh, Van Veselmier in het dorp uh, een gezonde lunch uh, te organiseren. Of een gezond ontbijt te organiseren met de scholen samen. Maar goed, de scholen heb ik daar wel een medewerking voor nodig en ik hoop dat ik ze vanaf maandag, want dan beginnen ze natuurlijk weer uh, ja, over de streep kan trekken. Ja. Maar dat lijkt me bijvoorbeeld, dat is een van de initiatieven die heel erg leuk is. Dat doen we dan ook in samenwerking met bijvoorbeeld uh, Adele Smit, onze diëtiste. Nou ja, zo zijn er nog veel meer partners in Zandvoort die dan een rol daarin kunnen betekenen. Dat het niet alleen maar gaat om bewegen, maar dat ook de voeding daarin ja. een belangrijke rol speelt. Want dan krijg je natuurlijk die wisselwerkingen. Want als je ja. goede voeding neemt, dan krijg je ook veel meer energie. Exact. En ja. dan ga je ook wel meer bewegen. Ja, nou ja. ja. Ja. ja. <laughs> Een uithangbord ja, ja, Nou nee, maar ik ben, ik, ben, was, ik ben helemaal niet, want je weet, ik, uh, ik rook en, uh, drink en, en ik drink uh, wel. Eens. Geniet van het leven. Ik, geniet van geniet leven. Van leven. Maar daarnaast ben ik ook wel heel erg bewust bezig met, uh, met uh, uh, goede voeding. Ja, en jammer. vooral uh, zonder gifstoffen en dergelijke. En ik merk wat het met me doet. Ja. Maar ik, ik denk ook dat je best uh, uh, kan genieten van het leven. Ja. En dat doen wij. Maar je moet daar wel wat, een soort van tegenover zetten, je, je moet een beetje in beweging blijven, ja. een beetje sporten en een beetje doen. Ja. En dat maakt ook ja, en... wel uit in hoeveelheden, maar uh, als je dat met mate doet, kan je volgens mij alles gewoon doen. Ja, ja. het is gewoon een keuze maken hoor, ja. uh, van ik doe het niet meer of ik ga op een andere manier. Verder helemaal geen invloed. Alleen het, is maar, het zit ergens tussen je oren. En het is soms heel moeilijk om dat ertussen uit te krijgen. En als je dat uh, gelukt is, dan, uh, nou ja, dan wordt het automatisme en dan is er niks meer aan. Ik vind iedereen het. Maar goed, wat ik zeg, iedereen kan het. Ja. Dus maandag beginnen we weer met lopen. Ja. Een week lang. En ik zou zeggen, als je uh, het leuk vindt om uh, nou, tegen de wethouder en tegen het bestuur... maar ook tegen andere mensen hier in Zandvoort te strijden... geef het me in ieder geval even door. Um, dat kan of via misschien wel... Goedemorgen Zandvoort, weet ik niet, of jo, in ieder geval via Sportservice, uh, via mijn, ik kan het telefoonnummer even noemen, is dat goed? Ja, tuurlijk. 023 574 0116, ik zal het nog een keer halen. 023 574 0116. Als u daar gewoon aangeeft, ik wil deelnemen, dan is dat uh, helemaal geen probleem. Dus ik natuurlijk even met de stappenteller, waar haal ik die vandaan? Dat zal de volgende ik vraag erbij? geweest. Ja. Ja. Ja. Ik, denk, ik, ik, ik kop hem vast in. Uh, we hebben niet voor iedereen stappen, dat gaat niet lukken. Nee. Uh, maar uh, tegenwoordig hebben we heel veel smartphones die iedereen uh, heeft. En uh, daar heb je tegenwoordig allemaal apps voor. Dat zijn de pedometers, om het zo maar even te noemen. En uh, nou, die kun je, daar, uh, kun je daar downloaden. En zowel Android als uh, Apple heeft die uh, in de store staan. En die zijn gratis. Oh, dus als je die erop zet en je stopt okay. die lekker in je, in je broekzak, dan, uh, dan is dat ook een uitstekende stappenteller. Helemaal goed. Nou, dankjewel. Ja. Veel plezier volgende week en de laatste week en dan aan het eind praten we nog eens een keertje. En jullie stappen zie ik ook binnenkort tegemoet. is goed hoor. Want dan kunnen we je later op de radio terugkoppelen. Nou jij die 10.000 stappen hebt geroepen. Heb ik al uitgerekend dat ik deze week al zonder teller heel veel stappen heb gelopen. Stefan bedankt. Ik zie ze tegemoet. Stefan dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. Drie keer dat is niet genoeg. Ja is goed. Dan krijgen we muziek. Ben ik. Zolders of Swing, dat had natuurlijk een beetje te maken met het vorige onderwerp. Ja. Maar zeker met het nu dit onderwerp ja. gekomen. Tony Zwanenburg, aangeschoven. Uh, vroeger bedrijfsleider van de Slipschool. Uh, ook nog coureur geweest. Gaan heel uh, en en terug. Ton, je een beetje bij Sorry, de ja. microfoon. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, Goedemorgen, Ton. We hebben het over de Slipschool. Uh, gaan heel, heel, heel en terug. En dan beginnen we bij de Thijsweg. Ja, zet, uh, Dan heb je het over 61... Ja. Een beetje de, de, de, nou, de... Daar is het allemaal begonnen. Ook met hè ja, De, de eerste slipschool was er bij ja. Thijsselburg. Die was in 1957 is... begonnen. In 1957? Ja. En ik kwam in 61 aanwaaien. Als uh, een jonge... Uh... Baanspuitertje. Ja. <laughs> hoe, hoe ging dat toen in zijn werk? Want uh, ik zie tegenwoordig van die mooie installaties. Ja, uh, dat... Uh, dat uh, er is één uh, moment geweest dat uh, Jan Brown en ik vaste baanspuiten waren en dat stond ook op ons loonstrookje ja ja, ja? En, nou daar is het begonnen in uh, Jakpet Eijsenweg uh, ja ik kwam aanlopen en uh, Rob uh, had geen baanspuiten en die vroeg uh, of hij de baan wilde naar spuiten met een tuinslang je met, met een tuinslang met een tuinslangetje ja. Dat was in uh, 61 zo'n beetje. voor ja. was negen jaar, dus eigenlijk mocht je niet op de loonlijst, maar je ging wel. Uh... Nee, nee. Ik ben toen ik 15 was ben ik op de loonlijst okay. gedaan. Oké, en daarvoor stond je gewoon uh, uh, je, je... in mijn vrije tijd. <laughs> ja, nou. uh. Volgens mij deed jij niks anders als baanspuiten in die tijd. Nee. Je was dat dag niet. No. Ik moest uh, woensdag uh, morgen naar school. Maar dat sloeg ik al allemaal over. <laughs> ja. Want ik heb mijn hele leven op school gezeten. Ja, de slipschool bedoel ik. ja Je zat al op school. Um, toen je 15 werd, mocht je dan gaan werken. Beetje, toen ben je een in, beetje in, in dienst genomen bij uh, Rob Slotema. Ja. Hoe is dat verder verlopen? Want van baanspuiter tot coureur, daar heb je heel wat tussen gezeten, toch? Ja, ik... Um, tot mijn zeventien uh, heb ik als baanspuiter gewerkt. Toen werd ik uh, gebombardeerd tot de instructeur. En um, toen moest ik gaan racen. Ik was de, de eerste... Uh, uh, coureur die zonder rijbewijs een licentie had. Jan Lammers was de tweede. Die was 16. Maar dat deden ze in die tijd wel zwaar over natuurlijk. Die, die... Ja, maar slootregelde dat allemaal. Slootregelde dat, ja, dat allemaal. Dat was een beetje de, de, de crux achter het verhaal. Ja. Dat van dat baanspuiten, hè, uh, werden jullie door uh, maken wel eens in de auto gezet? Van, nou gaan we maar, uh, maar wat doen? Nee, nee, nee. Uh, Wim Loos die heeft uh, mij toen een beetje, een beetje opgeleid. opgeleid ja. uh, om uh, zeg maar een 360 te leren, een 180 te leren. En ja, dat heb ik weer door, op, uh, op Jan doorgegeven. En ja, wanneer kwam die eigenlijk in het spel? Vier jaar later. Ik kom dus ook in de midden60ers. Ja, ja. Jan, zoeken we je wel ziet. Ja, ja? oké, okay, ja. ja. Nee, dan. Ja, want uh, jij was 5? Ja. Ik was vijf en 64, ja. Ja. ja. Ja. Had je toen wat met, met de Zandvoort of niet? Nee, helemaal niks. Ik wist, ik denk, Jammer hè? Ik denk ja, nee, maar ik woonde er helemaal niet. <laughs> dus ik vind het allemaal heel leuk om te horen. Nee, ik, ik denk dat ik geen eens wist waar Zandvoort. Uh, misschien het liedje alleen. We gaan naar Zandvoort aan de zee. Maar we hadden toen geen auto, we hadden niets, dus ik denk niet dat ik hier uh, echt veel kwam. Nee. Nou, dan gaan we het dan nog eens een keer over hebben. Ja, is goed. Het uh, circuit werd verbouwd want de Thijsweg was natuurlijk een, een dood stuk ja. eh, waar de slipschool op, op gebouwd was ja, ja. en met het eh, volgens mij met de met de bouw van de panoramabocht zijn jullie verhuisd ja klopt nee um, even kijken nee dat was daarvoor al. was daarvoor al ja veel daarvoor in uh, 64 uh, 63 is uh, sloot begonnen met verbouwen op de toegangsweg waar het oude huisje nog steeds staat ja nog steeds en uh, ja nog toch hier. Um, en in 1964 is hij geopend. Ja, je, je, je zegt inderdaad nostalgie, ik heb al begrepen dat men dat huisje wel koestert. Ja, sowieso. Het gaat niet weg geloof ik. Nou, uh, wat er allemaal gebeurd is, dat wil jij niet weten. <laughs> nou, ik weet er wel iets van. Maar. Ja. Daar hebben we het nu niet over. Nee, daar hebben we het nu niet over. Maar in ieder geval was dat huisje wel bepalend voor uh, de omgang ja, ja, met een, een heleboel mensen, vrienden ja. en, uh, en vriendinnen. Ja. En er, er gebeurde daar van alles. Ja klopt. Hoe lang is het daar gebleven? Uh, dat, dat gebouwtje bedoel je? Nou het gebouwtje staat er nog steeds Maar de Slipschool is daarna weer verhuisd Naar ja. de, de, de kop van, uh, van de uh, paralele Burgemeester van Alphen. Alphen. Ja, ja, Dat is uh, Tien jaar geleden Tien jaar geleden tien, tien, of Vrij, 11 vrij jaar modern geworden. eigenlijk Ja, ja. klopt ja. Ja. Uh, Jij hebt de eerste geopend Ja En Jan Lammers deze geopend Nee de eerste was Jacques Partijzenweg Maar er was geen opening Nee De tweede heb ik geopend Dat was daar beneden bij, uh, bij, bij het Bij het huisje, bij het huisje. En deze, de, de, of de BMW Experience. Slotenmaker heet dat nog wel. Ja. Is, uh, dat is uh, Doenjohan Groberts. Is BMW Experience iets anders dan Rob Slotenmaak Slipschool? Ja, ja. Heel er zijn anders. dus twee uh, activiteiten die je daar kan doen. Ja. Ja, dus ze hebben zoveel uh, mogelijkheden. Dus. Uh, dat, dat, is is... Helemaal, dat is helemaal nieuw hè, die uh, BMW ja. Experience. Ja, ja, ja, en, maar ja. er staat dus wel slotenmaker, het is de enige in de wereld die ja. BMW Experience slotenmaker heet. Ja. Daarvoor mm -hmm. maakt het voor Zandvoort zo uniek. Ja. En dan um, en, nou, schijnt dus nu echt het programma qua slip onderdelen, kan je daar echt ontzettend veel doen. Ja, dus het dus is zo uitgebreid en uh, heel, ja. mooi. heel mooi. Maar jij bent nog altijd tijd van Ja. ja. Dat is natuurlijk een heel Vor verschil met wat je nu eh, als BMW ja. over die baan hebt. Eerst de uh, oude Volkswagens. Ja. die huren we bij Davids. Garage Davids. Ja. We zitten bijna het programma van de voorzitter, die draait zich al om ja. uh, Hout Zandvoort ja. weg te kapen. Ja. <laughs> maar dit is inderdaad een hele opbouw, van. Uh, ja, ja. Uh, en je ziet nou ook hoe modern dat allemaal is. Hè. We ja. hebben het voor baanspuiters, nou dat kun je schudden, want er staat een prachtige installatie die, uh, ja, die sproeit. Uh, ik was een tijdje geleden, toen liet men mij zien. Dat je zonder handrem de berg op kan rijden. Nou, ja. Ik had altijd geleerd dat, dat ding aangetrokken. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nee, dat hoeft allemaal niet. meer. Ja, wel, nee, jongen, dat is helemaal niet nodig. Ja. <coughs> Hou je dat nog bij, Ton? Die, die techniek ga je af en toe nog wel zijn? Nee. Ja, ik ga er wel heen, maar. Uh, je bent niet meer. Uh, ik heb hem, uh, een scootertje. Meer dan zat. <laughs> ja Daar kan je ook mee slippen, want we vonden gisteren nog een meisje die was van de scooter afgeslippen. Oh, dus, ja, ja. daar kan je ook mee Daar goed moet je ook echt ja. mee ja. zijn. Ja. Nou, wat ik wel heel leuk vond om vanmorgen te zien, ik wist dat je in de uitzending kwam, dat er is vandaag natuurlijk historisch. historische... Ja, een uh, Ja, maar het stond ja. dus al een file. Om, ik stond om kort over negen. Ja, morgen Nicole. wordt het, het helemaal Er stond er al een erg. dikke file op de Verlennepweg. Dus ja, dat morgen wel wordt het, het helemaal ja. erg. Ja. ja. Nou, als als het hoorde, dit weer blijft. Ik hoorde van... Uh, ja, het wordt mooi weer morgen. Erik Weijers, die was hier vorige week en die zei van nou, we hebben al tachtig inschrijving 88 ja, auto's die inschrijven. Ja. Dat is wel, uh... Ik ben gisteren even ze kijken en foto's gemaakt. Jongen, dat is werelds. Ja? Echt. Ja. Nou, ik ben ook zeer benieuwd naar de parade door het dorp. Ja, het, dat, dat is twee rondjes rijden in plaats van je één. Je Jongen, vroeger, vroeger had je bij, bij Davids en bij Kooiman, daar reden al die Formule 1 autos gewoon over de weg naar het ja. SP. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, in, in, in die tijd uh, was ik natuurlijk ook nog schoolkind en dan gingen we inderdaad naar alle garages om foto's te maken. Ja. En dan uh, op het moment van zaterdag dat ze uitreden, was het natuurlijk fantastisch om ja, ja, uh, de reizen naar het Dus dat gaan we vanmiddag weer beleven. Ja. Waar ga je zitten ton vanmiddag? Op de perk. Foto's maken. Foto's maken. En dan vanavond toch naar het dorp. Ja, Kopen. sowieso. Dus, uh, ja. Ja. Nou, we zien we elkaar zeker bij het museum, denk ik, vanavond. Sowieso. Bedankt voor de Dank. komst. Dank u wel. Dankjewel. Uh, we gaan het zien vanmiddag. Okay. En uh, ga lekker genieten dit weekend. Ja, sowieso. Hey, bedankt. Dank Dankjewel. Ja. Een heel kort stukje muziek van Caro Emerald, omdat uh, bij vergissing, maar het komt allemaal weer goed bij ja. ons, uh, we het toch wilden hebben over de Open Monumentendag Zandvoort. Uh, dus we doen dat nu. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. <laughs> ja. ja, Brugman is aangeschoven die uh, <coughs> een hoop doet aan uh, beeldbepalende uh, gebouwen. Uh, ...zit ook bij Open Monumentendag Zandvoort... ...en ik ben die andere afkorting vergeten... Nou, ik ben voorzitter van de stichting... Ja. Erfgoed behoud, eh, behoud Erfgoed Zandvoort... Ja. cultureel Erfgoed Zandvoort... ...en uit de stichting organiseren we per jaar... ...de Open Monumentendagen in Dat Zandvoort dus. Open Monumentendag Zandvoort is een andere... ...als de Open Monumentendag die uh, landelijk gedaan wordt, Nee, moet, het is één organisatie... Dezelfde dag? We zijn dezelfde dag, de tweede weekend van september... Het okay. ...is landelijk de Open Monumentendag... Ja, Landelijke Open Monumentdag, die, uh, die jullie de voor Zandvoort organiseren. Ja. Uh, het thema dit jaar is dus op zoek naar groen. Ja, dat was een beetje een moeilijk thema. Zandvoort. Waar vind ik groen? <laughs> dat is een moeilijk thema. Er is natuurlijk wel groen in Zandvoort, maar groen van toen is er niet zoveel meer te vinden. En, uh, wat, wat bedoel je met groen van toen? Uh, moet het, ik dan denken aan het Kostverlorenpark? Bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Uh, oude bomen, oude buitenhuizen, oude parken, oude wallen, stadswallen, dergelijke dingen. Tuinen, mooie tuinen. Ja, En dat zijn er in Zandvoort natuurlijk niet zo erg veel. We ja. hebben de duinen. En die willen we er graag bij betrekken. En we hebben dus toch geprobeerd een programma te maken. Ja? Ondanks het feit dat er in sommige gevallen minder groen te zien is. Mag ik verder gaan? Ja, hard, begin... ja, ja, ja, ja. ja, hard, ja. we beginnen zaterdag met uh, een bezoek aan het raadhuis. Het raadhuis dat bestaat 100 jaar. En vanuit het raadhuis, vanaf de gemeente heeft, heeft mij gevraagd om dit onder onze paraplu te brengen. En om 11 uur is het raadhuis geopend voor enkele rondgangen tot 1 uur uh, en dan gaat het om het oude gedeelte waar het een, stuk een stukje historie is ja. in de hal van het raadhuis staan een paar vitrines, vitrines die zijn gemaakt door uh, het museum het standvoortsmuseum en daar hangen ook foto's langs de muren zodat men daar een beetje een indruk kan krijgen hoe het raadhuis 100 jaar geleden, want zo lang bestaat het raadhuis dus is uh, gebouwd en is ingericht? Ik werd ja. uh, door Nel Kerkman gewezen op uh, de Bol bovenin. Ja, prachtig hè? Ja, maar je komt er zo vaak in en uit. En, en niemand ziet het. En, <lacht> het. en niemand ziet het. <lacht> dat dat ziet die, het. Is dat niet raar? Ja. Nou, ik ben, nog nooit, uh, ik ben er nog nooit in geweest. Nou, mooie ja, reden voor de week. Dus ik ga wel zaterdag zaterdagmorgen even kijken. Even echt, kijken ja. uh, het, is, het is fantastisch. Zelfs als je nu naar boven kijkt, denk je, hey, hé, dat heb ik nog nooit gezien. Maar de kamer daarachter... De De, de, oude, de, oude, de oude burgemeesterkamer. Nou, dat is echt... Uh, ja. Ja. En beneden waren natuurlijk ook uh, bepaalde. zijn ook de kamers allemaal veranderd. Het was vroeger een uh, politiebouw geweest, hè? Ja. Uh, het raadhuis. Dus. De bak zat ervoor? Ja, de bak staat. Een mooie deur hebben we erin gezeten. Maar goed, het is een verhaal dat kunnen we volgende week vertellen. Daar ja. ja. ja. we kunnen we kunnen er heel lang over praten. Ja. Laat dat even. Ik wil het even, ook, uh, even met ja. je kort houden. Ja, kort. Maar, ja, maar nou ja, dan gaan we daarna om twee uur, half twee, twee uur. willen we aandacht vragen voor uh, de rooms-katholieke begraafplaats. Uh, de gewone begraafplaats die zo al een paar keer uh, oh ja. hebben we al een paar keer een rondgang gemaakt maar de Rot katholieke begraafplaats is eigenlijk een vergeten hoekje in de Zandvoort en het is zo'n mooi stilte plekje er staan ook wat oude bomen hele oude graven staan er en daar willen we dus wat aandacht voor vragen en daar worden ook een paar rondleidingjes gegeven uh, en in combinatie met de tentoonstelling die in de kerk is dus dat, hebben we gedacht dit is toch wel een leuke leuke bijeenkomst, een leuke, ja. leuke ja. zaak het is ook uh, wat je zegt, het is dus een hele mooie stilteplek. Uh, er zit nu een hele mooie nieuwe muur omheen. Ja. Dus uh, het ziet er weer allemaal keurig uh, gelijk uit. Het ziet er heel mooi uit. Ja. Uh, en natuurlijk ook de tentoonstelling in de kerk. Gaat ja. nog steeds over zee. Ja. Gaat over zee. Dus. Ja, dus ook met zandvoort. Zit er een beetje bij. En na zondag, ja, hebben we zondag om 1 uur starten we op het Gasthuisplein met een fietsroute. Langs een aantal monumentale bomen. Mm -hmm. En uh, dat weet natuurlijk Hoe laat ook. Hoe lang begint de fietsroute? 1 uur. 1 uur. 13 uur. Uh, we beginnen op Gasthuisplein. Daar staat de oudste boom van Zandvoort. De oudste paardenkastanje. Daar zal ook wat over verteld worden. En dan gaan we naar Kerkdwarspad. Net ook weer een kastanjeboom. En dan gaan we door naar, ik dacht uit mijn hoofd even gezegd, naar de Prinsessenweg. Daar staat een boom. De millenniumboom staat daar. Dat is weliswaar niet zo'n oude boom. Maar dat is toch ook wel een, een mooi hekwerkje met een eromheen. Hekje eromheen. Ja. En dan gaan we naar de Kostverloren toe. En daar staat de boom... Die geplant is tijdens de kroning van Sint van Prinses Beatrix. Dus daar gaan we dan ook heen. En dan rijden we door naar de Blinkertweg. En daar staat een boom in de tuin bij het heen daar. Ja? Net opzij. Dat is weet ook een erheen, hele ja. oude boom. En daarna gaan we dus richting de ingang van de waterleidingduinen. Daar willen we toch een stukje bij betrekken. En daar zal door Gerard Scholten een rondleiding gegeven worden over de oude Grindweg. Want dat weet ook niemand. Dat, is, dat zijn huisjes die hebben ja, daar he? gestaan. Aan de linkerkant van de, opening, open van de ingang van de Waakleidingduin. Ja. En er is ook een hele speciale begroeiing. Dat zijn niet de duimbegroeiing die er is, maar je ziet nog de begroeiing die achter in de tuinen gestaan heeft. Ja. Dus het is heel iets anders dan normale ja. duimbegroeiing. En waar kunnen mensen dit, uh, dit programma allemaal vinden? Het staat op de site van de Open Motor maar komt volgende week in de kranten staan okay. helemaal okay. uitgebreid met oh, nice. alle tijden en alles erop en eraan. dus ja. lees lees en zijn de, de kosten krant. aan verbonden er zijn geen kosten aan verbonden hoogstonds moet men straks een kaartje kopen bij de ingang van de waterleiding duin ja, om logisch. daar naar binnen te komen ja. Ja. Ja, dat dat en is dat is een zin. rondleiding maar dan ook men kan ook rechtstreeks naar de waterleiding duin toe gaan dat begint ongeveer twee uur ja. okay. maar dan kunnen mensen allemaal lezen of in de krant van donderdag ja de krant van donderdag of, staat dat uh, op. of open monumentendag op ja, de ook website een, en dan kunnen ze alles lezen nou, heel erg dank u wel. Ja, hoop dat er veel mensen komen. Ja. ja, ik zou zeggen, wil je wat zien over Zandvoort van toen uh, op zoek naar groen? Kom ja. gewoon kijken, lees de krant voor het programma en ja. uh, beide dagen zijn leuk om te doen. Ja, bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Wat een mooi nummer, Ben. Wat heb je weer mooie muziek uitgezocht. Ja, de, van Jurk. Ja, dames en heren. Ben Zonneveld heeft vandaag alle muziek uitgezocht. Dus, uh, het is zijn uh, keuze wat allemaal voorbij komt. Maar het was mooi. Wij doen ons best. Alleen het branden ging niet zo goed. Daarom was ik wat later. Ja. Bent... Aan Ik over Erik Hoofdpublieke werken van Zandvoort. Publieke dienstverlening. Dienstverlening moet ik zeggen, ja. Hoofdpublieke dienstverlening van de gemeente Zandvoort. Um, we gaan het hebben over gevonden uh, en verloren voorwerpen. En een beetje over het carillon. Ja. Het zijn uh, Carillon hoort eigenlijk ook een beetje bij de open monumenten, dan, denk ik. Uh, in zekere zin wel, ja, wel oud, Ben. Eh? Ja. Hoe oud is het dan? 81, 81. is het geïnstalleerd. Oh, oh. Nou ja, dat blijft mooi. 31. Ja, dat ja, is mooi. Ik hou van een Carillon. Ja, ik vind dat ja. gezellig. Over de liedjeskeuze wordt er we wel eens gediscussieerd. Maar... <laughs> ja, ja. ja iedereen heeft zo zijn eigen <laughs> smaak, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Van Feyenoord tot Ajax ja. van kom met de trein, geloof ik. Dus er zit van alles in. Maar ja. uh, hoe is dat nou met die uh, gevonden en verloren voor? Want uh, alles werd naar de politie gebracht. Klopt. Uh, uh, de bossen sleutels, alles, uh, fietsies. Wij vinden ook nog wel eens wat. Hoe werkt dat nu? Uh, um, ja, nou vanaf uh, 1 september kunnen uh, mensen die iets gevonden hebben dat uh, afgeven of in ieder geval melden bij de gemeente... Uh -huh. En uh, ja, waarom is dat overgegaan naar de gemeente? Omdat de politie uh, minister opstelt. Eigenlijk zei van laat de uh, politie zich bezighouden met politietaken. In de kerntakendiscussie. Dus dat is uh, per 1 uh, uh, juli al naar de gemeente overgegaan. En vanaf 1 september is het uh, nu bij de gemeente Zandvoort en de andere gemeente Heemstede, Bloemendaal. Uh, nemen wij dat op ons? Is het het teruggaan naar kerntaken zoals het zo mooi genoemd wordt, het afschuiven van uh, werk um, ja, dat Want, uh, wordt wel eens krijgen gezegd erbij. ja en klopt, krijgen geen mensen erbij om het te doen Ik krijg, uh, we krijgen wel de taken maar niet de ja. uh, formatie of middelen mee dus uh, eigenlijk is het een, uh, een overheveling van taken uh, naar de lagere overheden Maar oh, uh, wel ten, ten laste van uh, hetzelfde aantal mensen die in het gemeentehuis ja, werken dus we gaan uh, dat uh, zo efficiënt mogelijk inrichten om daar uh, die taken in ieder geval te kunnen doen ja, en dat begint natuurlijk bij, bij de melding. Het begint bij de melding. Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat? Kan men dat uh, uh, digitaal of moet je bellen? We hebben beide mogelijkheden. Uh, je kan uh, vanaf uh, eigenlijk uh, vandaag, gisteren, hebben we op uh, de website een uh, onder het uh, kopje een loket. Daar staat gevonden en gevonden voorwerpen. Daar is een uh, nu nog een. ...PDF-formulier, wat de burgers kunnen downloaden, invullen en dat uh, afgeven bij de gemeente. Uh, dit jaar nog komt er een nieuwe website en dan gaan we het volledig digitaal doen. Dus dan kunnen de burgers uh, digitaal uh, daarvan een melding doen... Als ze het verloren hebben of iets gevonden hebben. Ja, en als ze het dan ook gevonden hebben, kunnen ze het gewoon thuis houden? Ja, we, de opzet is om uh, alle gevonden voorwerpen, dat degene die de, de vinder, dat die dat thuis bewaart. Mm -hmm. Dat wij uh, dat wel registreren als een, als een centraal meldpunt. En op het moment dat uh, mensen zich melden, is dat gevonden, dan uh, brengen wij die uh, persoon uh, in contact met de vinder. Nu nog uh, downloaden en uh, dat gebeurt met vele formulieren. Ik zou dat ontzettend graag gedigitaliseerd zien, maar ik, ik ben blij te horen dat dat gaat gebeuren. Ja, dat, Want, uh, dat gaat gebeuren uh, dit jaar nog. We krijgen een nieuwe website en uh, daar wordt dat dus mogelijk uh, om uh, dat soort formulieren uh, in, te in te vullen en digitaal te versturen naar, uh, naar de gemeente. Ja, nou, Dat is een, een prima ding. Ja, ik had ook gelezen dat mensen eventueel overdag bij het loket terecht kunnen, toch? Klopt. Bij de receptie kunnen mensen die uh, een uh, gevonden voorwerp uh, willen afgeven of in ieder geval melden, uh, dan kunnen ze daarvoor terecht. Uh, dan wordt dat keurig netjes ingevuld, een formulier. Uh, en dat wordt centraal geregistreerd. En uh, als de vinder erop staat om het bij de gemeente achter te laten, dan doen wij dat. Maar nogmaals, in beginsel willen we dat de voorwerpen weer mee naar huis genomen worden. Maar Ik kan me voorstellen dat je bij, bij wat grotere voorwerpen uh, een fiets... Uh, als voorbeeld, bij ons op het plaantje lag uh, drie, vier dagen een fietsje. Van ja. een uh, middeleertje. Nou, dat, dat hoorde niet bij onze buurt. Nee. Dus dat wil ik dan kwijt Ja, nou fiets is een, een, een speciale uh, voorwerp wil ik bijna zeggen Een fiets is, uh, die gevonden wordt is meestal afkomstig van diefstal uh, Dat traject loopt nog steeds bij de politie mm -hmm. Dus daar bemoeien wij ons niet mee. Ja, maar ik heb het fietsje gevonden. Ja, je hebt het fietsje gevonden, dan uh, kan je dat in ieder geval uh, melden bij ons. Uh, ja, het is niet de bedoeling dat we een grote fietsenstalling hebben, maar uh, we, we zullen in ieder geval uh, daar waar dat nodig is zoveel mogelijk uh, ook registreren. Om uh, de spullen weer terug te vinden bij de rechtmatige eigenaar. Is het, wordt het andersom dan ook duidelijk? Want ik ga dus niet meer naar de politie van ik ben mijn fiets kwijt. Wat, wat, wat ja, dat, was. Nee, dat ga je nog steeds doen ja? Je gaat nog steeds aangifte doen bij de politie Voor alles wat ik kwijt ben Voor alles wat jij ja. kwijt bent, ja En of dat nou een fiets is of dat je Borsleutel Nee, dat is wat anders Het Ach. gaat over diefstal Het vermoeden ja. van diefstal uh, Dus als jij je fiets, uh, fiets Het vermoeden hebt dat je die uh, denkt Hé, hey, ja. die is gestolen Dan doe je de aangifte bij de politie Ben jij je sleutelbos kwijt Verloren, verloren Dan kom je naar de gemeente is dat ook bekend? Of gaan, gaan jullie dat nog uh, uh, promoten in de krant? Ja, we gaan daar... Uh, morgen staat er ook... Uh, nou, de website is nu al beschikbaar. Daar staat ook uh, informatie op. En ook uh, vanuit uh, een stukje communicatie... Ook in uh, de regionale uh, kranten hmm. komt ook een bericht. Ja, ja want uh, de, je, je neemt nu gewoon aan... Ik ben iets kwijt, bel de politie klaar. Ja. Dus die, die nou. ommezwaai moeten de Zandvoorters nog maken. Maar als je... Ook de toeristen... Want als de toeristen vanuit het buitenland bellen... van uh, ik ben dat dat voor, belst natuurlijk wel de politie. Ja. De politie geeft dat wel door. Natuurlijk. De politie geeft dat door. Uh, en dat moet ook landelijk uitgerold worden. Want ja? Zandvoort is daar niet uniek in natuurlijk. Het, uh, het is landelijk. Dus daar zal hopelijk, en denk ook uh, dat dat voor de hand ligt, ook een, een, een stukje landelijke campagne gevoerd worden. Als dat nog nodig is. Want ja, het is 1 uh, juli begonnen. 1 juni, excuses. Dus dat betekent dat het ook de komende maanden moet blijken of dat allemaal ook duidelijk is bij de burger. Wij gaan in ieder geval zoveel mogelijk doen aan communicatie. Nou, we zijn dan zeer. Uh, ja, het lijkt me heel mooi. Ik het lijkt, lijkt me wel een omschakeling. Het lijkt me wel een omschakeling, maar het lijkt me wel beter het bij de gemeentes. Ja, het is, uh, ja dat klopt. Uh, we gaan ook kijken hoe het de, de komende maanden gaat werken. En uh, dan gaan we ook evalueren of er mogelijk uh, bijgestuurd moet worden of zaken anders ingesteld. Maar ja. we gaan gewoon uh, beginnen vanaf maandag. Ja, je ja. kan er natuurlijk ja. eigenlijk alleen maar achterkomen door het ja. proefondervindelijk uh, van komen We zien wat er gebeurt. Nou, ja, kan, in, je, er is geen richtlijn vooruit. Nee, maar we hebben wel alles natuurlijk uh, zo ingericht dat we er ook klaar voor zijn. Ja, ja, He, we hebben wel de regels gesteld... ...en uh, ook mensen geïnstrueerd... ...die uh, een rol krijgen in dit proces... ...dat het niet is van... nou ...we kijken wel waar het schip stond. Nee, we hebben het wel goed georganiseerd in, uh, in proces. Ja, je moet het wel voorbereiden. Want er komt geuitvonden... ...iemand met ik heb dit gevonden of ik ben dat... Gehoord. Klopt. En dan zijn wij er klaar voor. Ja, nou, nou, dat is mooi. Ja. Zullen we het carillon even naar de... ...breek doen? Of gaan we dat nog redden? Het is vijf voor... Nee, hè? Wordt een beetje haastig. Nou, Pascal, Pascal die kijkt al een beetje... Uh, weet je wat we doen? We doen. Ja, zullen we, ja dat we dan heel even Carillon meenemen? Dat vind ik toch wel even leuk. Dan zit ik weer tussen twee reg regisseurs in. Geweldig, maar doe maar een stukje muziek. Ja, toch wel. I'm a drop down gear. Some of them are shiny, some of them are waxed up, not a sign Gotta be rolling in my crystals that the girls can't stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate beer. Taking care of our careers, I so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical lyrics. It's a the skin I'ma smile at her She looked at me And gave me a grin I'ma offer her a drink And she said Juice and gin And as I whispered in the ear I asked her How you doing? Where was it that I resided And I told her Brooklyn Atmosphere filled with romance I first barked Just her voice And what she said I let my forehead spin I got my fin shoggy Now it's a musical swing I used a pretty little man Sexy as skin It's sweet as a honey Sting like bumblebees I used a pretty little Sexy as skin Zo, het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort, dat zit er weer op. Ja, ik heb hier iemand naast me zitten, die is een heel klein beetje vervelend, maar gaat het gaat allemaal goed komen. Erik Leffers blijft nog even zitten bij ons, we gaan straks nog even naar het nieuws over het carillon praten. En Ben, wat hebben we naar het nou, nieuws? we gaan inderdaad nog even over het carillon en daarna gaan we het eens hebben over venterplaatsen. Het is mij een beetje onduidelijk wat er allemaal gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren. Dus Alain Berg gaat ons dat vertellen. Ja, helemaal goed. En uh, we krijgen daarna, wat krijgen we daarna? Daarna is het Alzheimer Café en Hans Auweling die daar de kar van trekt, die, die weet daar alles van. Uh, daar gaat hij zelf over hebben of het weer gebeurt in, uh, uh, in Noord. En, pluspunt, hè. Pluspunt en Hans Rijmers uh, komt hier vertellen over het nieuwe jazzprogramma. Nou, dankjewel voor het luisteren, voor het eerste uur en uh, tot naar uh, het nieuws.